Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran heeft een lijst van tien eisen naar buiten gebracht... die onderdeel zouden zijn van de afspraken over het staakt het vuren. Iran eist onder meer de volledige controle over de straat van Hormuz... en de volledige terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Ook wil het uranium blijven verrijken. Het is onwaarschijnlijk dat president Trump met alle tien punten akkoord is gegaan. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat de VS in de oorlog grotendeels zijn doelen heeft bereikt... Hij spreekt ook van een broos bestand en roept Iran zich aan de afspraken te houden... omdat er anders geen vrede komt. En na een wekenlange blokkade door Iran varen weer schepen door de straat van Hormuz. Via Scheepvaartdata is te zien hoe zeker vier schepen de route nemen. Tankers met een Europese bestemming die zijn vooralsnog niet in beweging gekomen. De Franse president Macron zegt dat ruim 15 landen gaan meewerken... aan de heropening en het openhouden van de zeestraat... Volgens Macron gaat het om een defensieve missie... waarbij contact wordt gehouden met Iran. De man die is veroordeeld voor de gijzeling in een café in Ede twee jaar geleden... wordt vervolgd voor een tweede gijzeling. Corné Ha zou in december twee medewerkers van het psychiatrisch centrum... van de gevangenis in Vught hebben gegijzeld. Hij zou hen urenlang hebben vastgehouden en hebben bedreigd. Wanneer de zaak wordt behandeld, dat is nog niet bekend. Voor gijzeling in Ede is de man veroordeeld tot een celstraf en TBS. En op het Italiaanse eiland Capri mogen verkopers niet meer ongevraagd toeristen benaderen om bijvoorbeeld excursies en restaurantbezoekjes aan te smeren. Wie dat wel doet riskeert een boete tot 500 euro. De maatregel is bedoeld om de verkopers te ontmoedigen toeristische diensten aan te bieden. Zo wil Capri de overlast van massatoerisme verminderen. Het eiland is een van de bekendste en meest bezochte vakantiebestemmingen in Italië.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 the sun.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 De eerste hit in Nederland en België was in 1959 O'Carroll. En die ga ik ook voor u draaien. Hier is Niels de HK met O'Carroll. Oh, we're, oh, oh, oh, oh.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 Zo verdrie. Slate, look what you've done.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 En het is doorlopend, maar wel op afspraak. De locatie: Pluspunt Vlemingstraat 55, Elton John, Tiny Dancer. De Motions was een Haagse nederbeatband in 1964 opgericht door Henk Smitkamp, Robbie van Leeuwen en Rudy Bennett en C. Warner. De band werd in 1970 opgeheven. De Motions kwamen eind 1964 voort uit Richie and the Richards, waarin Bennett en van Leeuwen speelden. Die band maakte op 8 augustus 1964 deel uit van het voortprogramma van het legendarische optreden van de Rolling Stones in Het Koerhous. In Scheveningen. Hier zijn de motions met It's the Same Old Song.